de Franse bondscoach Domenech en weigerde de spelers te trainen. De nieuwe bondscoach Laurent Baal heeft voor het eerste oefenwedstrijd tegen Noorwegen... geen enkele speler van de Franse WK-selectie opgeroepen. Alle 23 spelers zijn voor één wedstrijd geschorst. Het weer koelt vannacht af tot 12 graden, morgen overwegend droog... en zondag bij 19 tot 22 graden. De dagen daarna licht wisselvallig. Dit was het. Anyway. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon. zon zee, zee. Zandvoort. Nu zomerhits. Dit is de zomer van ZFM met nu de nacht.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 ZFM It's close Shut So we'll sing, just we'll sing. The darkest night when I smile, I'll be thinking of you, and every little thing will be all right. When it's sad, so sad, there ain't no easy way. the feeling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 Ook zegt het regime dat het klaar is voor een heilige oorlog. Washington zegt in een reactie geen interesse te hebben in een woordenstrijd... en liever te zien dat Noord-Korea zich constructief opstelt. Bij de gezamenlijke militaire oefening zijn 20 schepen en onderzeeboten... 100 vliegtuigen en 8000 militairen betrokken. Ook het Amerikaanse vliegdekschip George Washington doet eraan mee. De spanning tussen Noord- en Zuid-Korea is opgelopen... nadat een Zuid-Koreaans oorlogsschip in maart tot zinken werd gebracht... Internationaal onderzoek wees uit dat Noord-Korea erachter zit. De tropische storm Bonnie heeft boven de Amerikaanse staat Florida aan kracht verloren. Het Amerikaanse nationale orkaancentrum zegt dat Bonnie is afgezwakt tot een tropische depressie. Gisteren kwam de tropische storm in Florida aan land, maar richtte weinig schade aan. Bonnie trekt nu over de Golf van Mexico en daar kan ze volgens het orkaancentrum weer aan kracht toenemen. Het voorzorg heeft de oliemaatschappij BP de werkzaamheden aan de beschadigde boorput in de Golf van Mexico stilgelegd. De vierde en laatste dag van de Nijmegense vierdaagse telde uitzonderlijk weinig uitvallers. 198 wandelaars haalden de eindstreep niet. Bij vorige edities was dat het dubbele. De vierdaagse is door ruim 36.000 deelnemers uitgelopen. Ruim 3400 wandelaars vielen uit. Het weer vandaag overwegend droog en zonnig. En het